Goedemiddag. ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Gedoe in het kabinet over de steun aan Oekraïne. Premier Schoof vertelde de Oekraïnse president Zelensky gisteren dat Nederland jaarlijks 3,5 miljard euro aan steun geeft. PVV-minister Agema zegt dat ze van niets wist. Die 3,5 miljard kwam ook voor ons uit de hoge hoed. Dus ja, we hebben wel wat vragen voor de premier hoe dat nou precies allemaal gelopen is. Ook de BBB zegt van niets te weten. De VVD en NSC kijken er anders naar. In het regeerprogramma stond al dat de steun aan Oekraïne onverminderd wordt voortgezet, zegt verslaggever Ebert Kiewit. Nou, eerder was dat rond de 3,5 miljard. En als je dat dus onverminderd doorzet, dan blijft dat 3,5 miljard. Dat is de uitleg die je hoort bij VVD en NSC. Nou, en BBB en PVV-bewindslieden uh, zeggen inderdaad: ja, over zo'n bedrag, zo'n groot bedrag, 3,5 miljard, dat moet je wel even overleggen. En dat is dus niet, of in ieder geval op een heel laat moment uh, gebeurd. Sommige bewoners en ondernemers die getroffen zijn door de grote brand in Arnhem, mogen later vandaag het afgezette gebied in. Het vuur is gedoofd en daarom kunnen mensen onder begeleiding weer naar binnen. Het blok waar de brand ontstond is volledig verwoest. De panden ernaast zijn nog te gevaarlijk omdat ze zouden kunnen instorten. Steeds meer gemeenten willen kwetsbare jongeren een jaar lang gratis geld geven om hun leven weer op de rit te krijgen. Tot nu toe zijn er 200 jongeren die zo'n basisinkomen hebben gekregen. In meerdere gemeentes zijn ze daar blij mee omdat het nog veel meer kost als jongeren verder in de problemen raken. Het kabinet is minder enthousiast. Die vinden dat er tegenover een uitkering altijd een tegenprestatie moet staan. En in Australië is een jongen van 17 met een geladen shotgun aan boord van een vliegtuig gestapt. De man had zich verkleed als monteur en hij riep dat er bommen in zijn tas zaten en duwde zijn geweer tegen de borst van een stewardess. Het liep goed af, mede dankzij Barry. Hij overmeesterde de jongen, vertelt hij op de Australische radio. Before we know it, there was a gun, a shotgun appeared and I was worried about it being shot. So all I could do was make sure he out of the way, get the gun out of the way, break that, throw it down the stairs. Waarschijnlijk was de jongen door een gat in het hek bij het vliegveld gekropen en kon hij zo aan boord komen. Het weer dan, het is stralend zondag vanmiddag. In het noorden is het een graadje of 13, in het zuiden zelfs 17 graden. En dit weekend verandert daar weinig aan. Er is veel zon en het is max een graadje of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A7 van Heerenveen naar Horen tussen Brezondijk en Den Oever. Daar heb je bijna 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. Luncht. No Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de bewoners en ondernemers die zijn getroffen door de grote brand in Arnhem... mogen vandaag onder begeleiding even terug naar hun huis of winkel om te zien wat er nog van over is. In het Vlaamse Sint-Gilles-Waas, net over de grens bij Hulst, is opnieuw vogelgriep ontdekt bij een kippenhouderij. Alle kippen worden afgemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. PVV-minister Agema en BBB-minister Keizer zeggen dat ze onaangenaam zijn verrast... door de 3,5 miljard euro die premier Schoof heeft toegezegd aan Oekraïne. Maar volgens VVD-minister Heinen staan de afspraken over steun aan Oekraïne... gewoon in het regeerprogramma. Het weer, het is zonnig, al kan hier of daar een wolkje te zien zijn. Op sommige plekken kan het 19 graden worden, maar aan de kust en op de wadden is het wat frisser.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 Yes. Let it be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 Day